En een voorspoedige start. Kees Rood met het NOS-journaal. In het land zijn drie mensen gewond geraakt bij het karbietschieten In Broeksterwoude in Friesland raakte iemand gewond aan zijn hoofd... door een rondvliegend deksel van een de melkbus. Ook in Overijssel raakte een man gewond aan zijn hoofd. Er waren ook andere vuurwerkincidenten. In Gouda is een flitspaal opgeblazen met vuurwerk. En op de A16 is een auto van de weg gehaald met 1300 kilo vuurwerk erin. Istanbul wordt voor de derde achtereenvolgende dag getroffen door talrijke stroomstoringen. Het Turkse ministerie van Energie wijt het aan de hevige sneeuwval en sneeuwstormen, waardoor elektriciteitsleidingen zouden zijn beschadigd. Maar ook andere oorzaken, zoals sabotage, worden niet uitgesloten. Veel inwoners van Istanbul zitten in de kou, het is buiten net boven het vriespunt. Het UMC Utrecht gaat in februari weer verder met vruchtbaarheidsbehandelingen in het IVF-laboratorium. Dat staat in een bericht aan patiënten die onder behandeling zijn. Afgelopen week werd bekend dat er fouten zijn gemaakt in het IVF-laboratorium... waardoor 26 vrouwen mogelijk bevrucht zijn met zaadcellen van de verkeerde man. De behandelingen werden daarna stopgezet. De tekenaar van Bambi is overleden. Het is Tyrus Wong. Hij was 106... Wong werd geboren in China en emigreerde op zijn negende naar Amerika. In 1938 begon hij zijn carrière als tekenaar. Bij Walt Disney tekende hij eerst sketches voor Mickey Mouse en ontwierp later Bambi, de tekenfilmklassieker die in 1942 uitkwam. Het woord Brexit is verkozen tot woord van het jaar bij een stemming van het genootschap Onze Taal. Brexit kreeg ruim 29% van de stemmen. Op de tweede plaats kwam Boze Witte Man en het woord nepnieuws eindigde als derde. Eerder riep de Dikke van Dalen treitervlogger uit als woord van het jaar. Dat eindigde bij het Genootschap Onze Taal als vierde. Het weer tijdens de jaarwisseling is het bewolkt en meest droog. Het is mistig en rond het vriespunt. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen, met in de heuvels mogelijk ook natte sneeuw. Het wordt rond de drie graden. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het En jij beleeft het Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met nu. En nu Entertainment for you When I see my baby What do I see oh, Shine. She's much too nice. I'm Ja, dan was hij dan Johnny Tillotson. En uh, ja, uit een hele oude doos. En Poetry in Motion. En uh, ja, dat, uh, dat allemaal hier op die 106.9. En dat allemaal in twee uur van Entertainment for You. Ik zou zeggen, een hele goede avond. Ja, en uh, ja, het is nog, uh, no, nog niet eens zes uurtjes meer eigenlijk. Tot, uh, tot uh, ja, het nieuwe jaar. En ja, zo ook uh, gaan we een plaatje draaien van uh, ja, Cornell. Cornell uh, heeft een uh, nieuwe single uitgebracht. En... Ja, die gaan we nu gewoon eventjes draaien. Ik hou nog steeds van jou. Luister lekker. Voor het raam met je borrel Keek jij altijd over straat Je hield ons heel goed in de gaten, we waren jou echt alles waard. Jij vocht altijd voor onze toekomst. Zorgde voor een warm nest. En alles wat je mij vertelt, dat zag ik als een wijze les. Ik wil je zo graag nog bedanken. Zeggen dat ik van je hou. Nog een keer samen ruzie maken of lopen door de kou. Man, wat hou ik van jou? Ik hou van jou en dat besef ik als mijn beer. Ja, jij was mij altijd trouw en ik weet dat krijg ik nu nooit meer een voorbeeld. Dat was jij en wat keek ik tegen je op? Een ruwe de blanke pit. Kijk naar je zoon, hoe die hier nu zit. Ik heb alles in jou te danken, maar weet dat ik jou nog steeds aan bid. Weet je nog, pa? Toen je me meenam om te werken? Dus, morgens vroeg voor dag en douw. Ja, daar ben je nog steeds heel blij mee. Maar ook dat je me normen en waarden hebt bijgebracht. En weet je, Pa? Ik mis je man. Met heel mijn hart. Gaat de tijd snel. En ik weet, dat krijg ik nu nooit meer Mijn grote voorbeeld, dat was jij En wat keek ik tegen je op Een ruwe de blanke pit. Kijk naar mezelf, hoe ik hier zit Nu sta ik ook voor het raam Maar zie jou niet meer staan Ik hou van jou. En dat besef ik alsmaar weer. Jij was mij altijd trouw. Maar die tijd... Die tijd, die komt niet meer. Bedankt, pa. Zo, dat was hij dan. Cornel en Lompen En uh, ja had het over. Ik hou van jou. We gaan verder met uh, Mike van Dijk. En hebben we het over. Zeg me de fout... Maar dat was even stereo. Heb je als je verkeerd klikt? Alles ging zo snel voorbij. Even had ik jou heel dicht bij mij. Wij samen voor de open hart. Een paar minuten, het was voorbij. Was onze liefde dan iets waard? Zonder doel loop ik op straat. Ik ken geen liefde meer, alleen nog maar haat. Nu zeg je dat je mij wil zien. Is dit nu echt wat ik verdien? Ja, zo hebben geraakt. Zoveel woorden, zo veel Had nooit gedacht dat wij nu samen zouden zijn, maar morgen ben ik dan weer thuis. Mijn eigen stoel, mijn eigen huis, wij samen voor de open. Hard. Nu vliegen de dagen snel voorbij, ik heb je foto goed bewaard. ZANG EN Heerlijk nummer is dat toch? Mike van Dijk, een echte cheerjerk. En zeg me de fout. We gaan lekker verder met uh, Grad En dat zal ik jou echt beloven. Uh, ja, de parodie van André Hazes, natuurlijk. Ik zou zeggen, allemaal uh, hele goede avond. En uh, ja, mijn naam is Fred Hij. Ik ben buiten het klokjes van 7 uur met uh, Entertainen for You. Een kind speelt op de vloer in zijn eigen dromen. Hij weet niet dat er straks andere tijden komen. Een dier zijn beste vriend, ligt in zijn armen. Daar praat hij mee, na slaat hij mee. Hij kijkt en lacht naar mij, wil bij me spelen. Op tafel ligt wat snoep, dat wil hij met me delen. Zijn ogen zeggen mij, dat hij me miste. Ik neem hem van de grond, zag in mijn armen. De zon zal vanaf nu weer voor je schijnen Oh nee, ik laat je nu nooit meer alleen Geloof me, ik zal echt niet meer verdwijnen. Dat zal ik jou echt beloven Dat zal ik jou echt beloven Dat zal ik jou echt beloven Kon hij me maar verstaan Wat ik zou dan zeggen Kom dicht tegen me aan, dan zal ik uitleggen, was allemaal mijn schuld. Dat moet je weten, als jij straks groot bent, mag je dat nooit vergeten. De zon zal vanaf nu weer voor je scheiden, oh nee, ik laat je nu nooit meer alleen. Geloof, ik zal echt niet meer bedrijven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 I love Ik hoor me zeggen, wat doe jij vandaag? Wil je vanavond met me mee? Naar mijn favoriete stamcafé. Waar ze drinken en zingen, niet letten op tijd. Gewoon gezelligheid. Weet je wat? Ik met jou doe heel schat. Liever dan Zeker dat deze nacht waar ik op heb gewacht. Wordt een speciale nacht samen met jou. Het laatste rondje klinkt door de kroeg. Ik kijk naar buiten, het is ochtends vroeg. Naar me toe en je zon me spontaan. We moeten nu gaan. Terwijl je zag je zegt, weet je wat? Ik met jou doen wil, schat. Liever dan weet ik wat is vrij met jou. Ik weet zeker dat. ik. Een speciale nacht samen met jou. Weet je wat, ik met jou doe heel wat Liever dan weet ik wat is vrij met jou. Weet je wat? Ik weet zeker dat deze schoen, nacht, schoen, waar ik op heb schoen, gehad, wat een speciale schoen, nacht, samen met jou, samen met jou. Ja, dat was Jan, Alberto, Nicolai en weet je wat, en dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You, oude Ik zou zeggen, allemaal... Ja, een hele goede avond. Mijn naam is Vet Heij. En uh, ja, als je aan de oliebollen zit, en uh, niet te veel, want je krijgt uh, natuurlijk een enorme maasuur. En als je ook nog 12 uur aan de champagne moet, nou, <laughs> fijne wedstrijd. Ik hoop dat je erin eens bij de hand. hebt. We gaan verder met Mike Daan en kom weer bij mij. Kom weer bij mij. Als het je spijt, kom dan bij mij. Of ben ik je kwijt? Kom dus bij mij. Is er nog liefde of is het voorbij? Dan ooit kunnen zeggen Zo heb ik het echt niet gewild Het is met geen woord uit te leggen Heb ik hier mijn tijd aan verspeeld. Ik kon het niet meer aan Het glipte langzaam weg Je blik, die zei me van wel. Ik moest je laten gaan Jij koos je eigen weg Het afscheid, dat kwam wel te snel I'm Nou, deze zanger uit Zandvoort hier... Uh, ja, heel dichtbij eigenlijk. Ja, uh, ja. Zijn, uh, zijn laatste nummer natuurlijk. Kom weer bij mij. Mijn naam is Fred Heijen. Tot de klokjes van 7 uur. Entertainment for you hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, 106.9 en 104.5. En natuurlijk 24 uur op de Kabel TV. En net is mij verteld... Oftewel, daar straks is mij verteld... Dat uh, ja, de Draai dadelijk het stokje gaat overnemen. Tot de klokjes van, uh, van middernacht. Dus ja... Tijdens het oude nieuw. We gaan verder met André Hazen Jr. en uh, ja, de stilte. Ik voel de stilte van de nacht, alleen jouw woorden klinken zacht. Je verleidde me met je mee te gaan. Het was wel vreemd en onverwacht, maar geen moment bijna gedacht. Ik vanzelf, ik kon je niet meer staan. Beracht. Het lijkt alsof ik leef in een droom. Hou me vast en kijk me aan. Voel mijn hart steeds sneller slaan. Hoe kan ik jou ooit laten gaan? Na, na, na. is het weer gezellig, hè, Fred Hij. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh, lekker, lekker ding. Ik hou van jou, die is daarom... Even. Lekker ding, wanneer kom jij nou in mijn leven? Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Nee, niet lang. Gerard Joling en had uh, het over lieveling. En ja, nog, uh, nog uh, kijken. Ja, vijf en een half uur te gaan, precies. Ja, en dat doen we. Uh, ja, we gaan verder met uh, Tino Martin. En alles heeft een reden. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? En zo is dat. Blijf lekker luisteren tot 7 uur het einde van het Mijn naam is Fred Heij. Ze zeggen alles heeft een reden. Niets je zegt voor niets. Dat je op een ander valt, dat zegt me toch wel iets. Ik heb me voor je uitgesloten, maar waarom je mij verliest? Ze zeggen het gaat zoals het gaat, maar ik Jouw bezield om mij zo hard te verlaten. Wat heeft jou toch bezield? Ik heb me voor je gezloofd. Het Is iets wat jij niet ziet? Je zegt dat het niet geeft. We spelen, dan kan ooit wel eens weer. Is het. En alles heeft een reden. Tino Martin hier bij CFM Entertainment for You. En uh, we gaan uh, eventjes ja, naar de plaatselijke, uh, ja, plaatselijke zanger. En uh, dat is Yves Berensen, en ik sla mijn vleugels uit. Ja, Yves, uh, Yves, ja. hij is onderweg. Kijk, daar is hij al. Blijf lekker luisteren tot 7 uur Entertainment for You. Het laatste woord gezegd Toch nog onverwacht de vlinders zijn nu uitgespeeld. Het gevoel dat ons ooit samen heeft gebracht, lief en leed verdeeld. Wat ik geef, niet wat zij. Wat ze nodig heeft. Dief Berense ik sla mijn vleugels uit. We gaan verder met Lidse Hillen en ik kwam jou tegen. dan Litse hillen en ik kwam jou tegen hier bij CFM Entertainment for You. En dit zijn uh, Cheryl en Frankie Velkom en verboden liefden. Zo lange dagen en ik gewacht dat jij zou komen. Dan verdween mijn eenzaamheid. Ik voel me zo alleen. Ik wil jou om me. Hebben we hebben nog een kwartiertje entertainment for you. En daarna gaat de eh, korte het, het overnemen. Een stokje van mij vanaf 7 uur. En eh, ja, we, we gaan er gewoon een eh, lekkere gezellige ja, avond van maken. En dit was dus Chanel en Frankie Falcon En uh, verboden liefde hier bij CFM 106.9. In de Vrije Eter 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op uh, TV-Tex. We gaan verder met Itamar van het End en voor de goed voorbij. Nee. Zijn niet meer terug en je keek me niet aan. Je liet me gewoon buiten staan. Je bent mij aan het ontwijken. En ja, ik was vannacht in de stad. En alweer met mijn vrienden op pad en dus niet te bereiken. Zasto plem, mijn jest nowi, upad seru samo, samo za luba i nuty nasi. Ja ni sam da molim, dat van deze zanger, Goran Karan. Beter bekend als uh, het songfestival uit uh, 2000. Waar hij uitkwam voor Kroatië. A en uh, de Engelse titel van Stay With Me. Kaznami na mi, ubi. Ja, en Koordi uh, ja, staat al eigenlijk een beetje te dringen. Zo van, uh, ja, laat me nou, laat me nou. Nou, hij komt er zo aan hoor. We gaan nog eentje draaien. Boom Boom van Antonio. Bo morgen gaan duren, maar te gek al duurt het uren en uren. Schud met je billen, voel de passie door je aderen trillen. Laat mijn handen door je haren heen glijden, Langzaam laat ik deze dans ons verleiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. De zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden een hele nacht voor ons aan. We voelen avond zoals enkel in dromen. Die verlangen waar hij niet aan ontkomen. Schud met je willen, gooi. Je halos laat mijn handen je tillen. Hand me vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is zo slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven. mijn hart wil ik geven. Wie van ons beiden. Wil deze nacht bij je blijven. aan jou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 zitten we wel weer bijna op nog een paar minuutjes en dan gaat de koor het stokje overnemen van me dus ik zou zeggen blijf zeker lekker luisteren dit waren weer twee uurtjes gezellige muziek hier bij entertainment voor You op 106.9 en natuurlijk 104.5 op de kabel en natuurlijk Text tv 24 uur per dag hier in Zandvoort ja en ja ik zou zeggen blijf lekker luisteren dus naar de, ja, deze uh, ja juist avonduitzending eigenlijk ik zou in ieder geval iedereen uh, uh, ja, toch een heel goed uiteinde willen wensen. En uh, natuurlijk een uh, heel goed en gezond nieuwjaar. Weer uh, vanaf deze kant. En graag uh, ja, tot volgende week weer. Dan is er weer een uh, uitzending van Entertainment for You. En dan gaan we natuurlijk ook weer uh, het nieuwe jaar in met wat uh, nieuwe gasten. Dus ik zou zeggen tot volgende week. En uh, blijf er lekker bij.